Het LOS journaal Door Megens. De premies voor de zorgverzekering lijken in 2013 ongeveer op hetzelfde niveau te blijven als dit jaar. Het is de eerste keer dat dat gebeurt sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006. Het eigen risico gaat wel flink omhoog. De zorgverzekeraar Mensis verlaagt de maandpremie komend jaar minimaal met 50 cent per maand. Mensis is de eerste grote zorgverzekeraar die zijn premie bekend maakt. Van twee andere kleine verzekeraars die hun premie al bekend hebben gemaakt... houdt één de premie gelijk, de ander verhoogt zijn premie met 50 cent per maand. De kans is klein dat andere zorgverzekeraars er wel voor kiezen... om hun premie aanzienlijk te verhogen. Inwoners van Ridderkerk en het noorden van Hendrik Ido Ambacht... moeten de komende dagen het kraanwater eerst koken. Dat is het gevolg van een breuk in een leiding van drinkwaterbedrijf Oasen... Dat gebeurde vanochtend om zes uur. Wat er is gebeurd, is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van Oasens. Uh, nee, dat weten we eigenlijk uh, uh, niet. Uh, de, de leiding is drukloos geweest uh, door de lekkage. En uh, wat dat inhoudt, is dat uh, uh, er zeg maar, grondwater in uh, de leiding kan zijpelen. Uh, nou, dat wil je niet. En daardoor geven we eigenlijk echt uit voorzorg een uh, kookadvies aan mensen. Het advies om het water eerst te koken geldt tot en met donderdag. Zuid-Korea heeft activisten die bij de grens wilden demonstreren tegen Noord-Korea tegengehouden. Pyongyang had gedreigd met een aanval als de actie zou doorgaan. De activisten waren van plan om ballonnen op te laten met zo'n 200.000 pamfletten eraan. Op die pamfletten stonden anti-Noord-Koreaanse teksten. Het was de bedoeling dat de ballonnen in het buurland terecht zouden komen. Aan de grens tussen beide Korea's zijn tienduizenden militairen gelegerd. De angst bestaat dat een klein incident kan uitgroeien tot een groot conflict. De omzet en netto-winst van Philips zijn in het derde kwartaal gestegen. De cijfers zijn beter dan analisten hadden verwacht. Bij alle drie de divisies, gezondheid, consumenten, elektronica en licht ging het beter. Toch verwacht het elektronica-concern de komende tijd wereldwijd last te blijven houden van economische tegenwind. Onlangs kondigde Philips aan nog eens 2200 banen extra te schrappen, bovenop de eerder aangekondigde 4500. Topman Frans van Houten is optimistisch over de groeikansen voor het bedrijf. Het is heel belangrijk dat we uh, gaan groeien met Philips. Want we moeten vooruit. Ik, er zit een enorme potentie in dit bedrijf. Um, over de komende jaren is er nog veel te doen. Um, maar ik wil graag een Philips bouwen waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Een Philips wat bijdraagt aan een gezondere en een uh, meer duurzame wereld. Uh, alle drie onze sectoren hebben enorme groeikansen. Het weernocht is in het noordwesten nog bewolkt en nevelig. Vanuit het zuidoosten zijn er vanmiddag steeds meer zonnige perioden. blijft overwegend droog. Het wordt 16 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuidoosten. A ah, en de verkeersinformatie. In Friesland en in de kop van Noord-Holland komt plaatselijk nog wat mist voor. De files staan nog op de A4 Den Haag-Amsterdam. Beknaop in Burgerveen, 2 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Ook op een stil op de rechterrijstok van de A15 gooi ik hem richting Rotterdam bij Sliedrecht Oost staat daar 2 kilometer. Op de A27 gooi ik hem Utrecht bij Hagenstein 2 kilometer. En op de A28 Utrecht Amersfoort 2 kilometer bij Den Dolder. En vanaf Zwolle naar Utrecht 2 kilometer bij Leusden-Zuid.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 Kijk op dtg.nl. Nu in het booming China de Porsches en het goud van Cartier niet aan te slepen zijn... vraagt een groep slimme jonge studenten zich af. Is dit nu alles? Vanavond in Tegenlicht. China van Cartier naar Confucius. Om vijf voor negen bij de VPRO op Nederland 2. Wilt u ook één gezicht op internet, mobiel en Facebook? Kies voor Alles in één online van dtg.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 Turkse kinderen hebben recht op Turkse les, vinden Turkse ouders. Dieven hebben het gemunt op Tilburgse hartmassageapparaten. Door games en televisie zijn kinderen steeds minder buiten. En we zien een enorme opmars van tablets in het afgelopen jaar. Dus er zijn steeds meer verleidingen zeg maar, om de tijd binnen door te brengen. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Turkse kinderen moeten op school gewoon Turkse les kunnen krijgen. Dat schrijft de Turkse arbeidersvereniging vandaag in een brief... van de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld. Kinderen hebben daar namelijk recht op, zegt de club. Als de minister de lessen niet invoert, stappen ze naar de rechter. Fadime um, Kilic, zeg ik het goed? Goedemorgen. Goedemorgen, Kilic. Kilic, ja. u bent de advocaat van de Turkse vereniging. Waarom zouden die Turkse kinderen les moeten krijgen... in het Turks op een Nederlandse school? Um, ik wil even vooropstellen dat dit belang, uh, dat ons cliënt is uh, de Turkse Arbeidersvereniging, uh, ja. maar vooropgesteld wordt dat het belang niet alleen uh, de Turkse lessen is, of de, dat het om Turkse kinderen gaat, maar het gaat om belang. Het belang is dat uh, kinderen het recht hebben om onderwezen te worden in hun moedertaal, of althans uh, het, uh, moedertaal uh, mee te krijgen, en dat dat een verantwoordelijkheid van de overheid is. Dus dat gaat niet alleen om Turkse kinderen, dat gaat nee. ook om Marokkaanse kinderen, ik Frans Engelstalige kinderen, Engelstalige ja. kinderen, ja. Uh, Zweeds kinderen... Ja. Uh, Chinees sprekende kinderen, ja. uh, Azerbaidsjaans sprekende kinderen. Ja, ja u maar op. Alle, inderdaad, alle bevolkingsgroepen die we in Nederland hebben... die uh, kinderen hebben met een andere moedertaal naast het Nederlands... die horen uh, ook dat moedertaal mee te krijgen in hun onderwijs. Maar dat wordt toch een enorme lappendeken, dat onderwijs. Dat kan toch helemaal niet als alle kinderen... ook nog in hun oorspronkelijke taalles moeten um, krijgen? Het gaat er niet om dat ze het onderwijs, het Nederlands onderwijs op zich uh, aan zich in het, uh, in het moedertaal onderwezen krijgen. Het gaat erom dat zij hun eigen moedertaal kennen. Uh, en daarmee bedoel ik het uh, kunnen leren lezen, leren schrijven. Vanuit... Maar dan doen ze dat toch lekker thuis? Maar dat, dat is heel moeilijk, dat Waarom? lukt ook niet. En het is uh, aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de ouders, uiteraard... om de moedertaal te leren aan hun kinderen, maar aan de andere kant... en dit lezen we ook terug, en het is uh, gefundeerd op allerlei internationale mensenrechtenverdragen... dat de overheid de verplichting heeft om goed onderwijs te bieden... Ja. aan uh, hun onderdanen ja, en aan onderwijs. hun kinderen. Goed en daar valt, Ja, maar daar valt uh, het onderwijs van de moedertaal ook onder. Ja, maar... Uh, nou, nou, iedereen die te maken heeft met experts... en ook Nederlandse experts die naar het buitenland gaan... Ja. Die, we, die weten dat je in het buitenland gewoon les krijgt op... in de taal die daar toevallig gesproken wordt en geschreven wordt. En dat als je een, je Nederlands wil bijhouden, dat je dat gewoon thuis doet. En, dat een, en dat als iemand daar met een claim komt... ik wil in het Nederlands les krijgen... dan kun je gewoon weer naar huis. Dat is een heel andere vergelijking die u maakt, meneer Koekman. En oh. um, uh, met expats... Uh, die gaan met een, bepaald, met een heel andere verwachting... naar, naar het buitenland toe. Maar die blijven uh, er dat soms is ook jaren en jaren zitten. Uiteraard, en die, die, kinderen, gaan, die groeien kinderen groeien op in de lokale taal... lokale cultuur. Meestal gaan expat kinderen naar internationale scholen... en die krijgen ook onderwijs ja. uh, in het Engels... of in het land, um, waar, het land waar zij voor, voor ogen hebben... weer naar terug te keren. Waarom gaan die Turkse um, kinderen niet naar... Nou gewoon? Naar internationale Omdat dan. ze hier in Nederland gevestigd zijn, hier in Nederland opgroeien en deel willen nemen aan de Nederlandse samenleving. Door en, Turk dat Turk is te leren. en dat is ook de, de doelstelling van, uh, van die ouders. Ja, en ze willen deelnemen aan de Nederlandse Aha. samenleving door Turks te leren. Op school. Kijk, het, uh, nogmaals, ik wil even niet benadrukken dat het hier om het Turks, uh, de Turkse taal gaat. Het gaat om uh, de moedertaal. En uh, de moedertaal is een erfgoed. Het is een taalkundig erfgoed en het kan verdwijnen naarmate de generaties vervolgen. Indien hier uh, niet zorgvuldig mee wordt omgegaan. In het verleden bestond dat recht. En dat recht is niet verdwenen. Dat is in het internationaal verdrag van de recht van het kind vastgelegd. Ja. Nederland heeft al naast een aantal keer heel uh, kritische uh, uh, opmerkingen gekregen op Europees en op uh, internationaal niveau. Ja. Dat zij op dit moment uh, er niet voor zorgen dat deze kinderen de mogelijkheid krijgen om hun moedertaal mee te krijgen. Ja, nou was... uh, dat ja, leidt tot situaties, namelijk dat deze kinderen op een gegeven moment de taal niet meer kunnen spreken, niet meer kunnen lezen en schrijven, en daardoor in een ontwikkelingskloof komen. Waarom? Wat uh, pedagogisch ook niet verantwoord is. Maar waarom? Ze krijgen van huis uit de Turks mee. Um, ja, dat daar krijgen kunnen ze wel mee? Daar krijgen ze mee, maar ze kunnen het niet lezen en ze kunnen het ook niet schrijven. Maar ze wonen toch in Nederland? En als je, als je toch Turks. Um, als ik, als ik Turks wil leren, dan doe ik dat in mijn eigen vrije tijd bij een of andere. Uh... Dat is toch heel wat anders? Kijk, dit zijn wel kinderen die in Nederland opgroeien. Ja, uh, als Nederlander toch, of niet? Niet alleen als Nederlander. Het is maar een, dat, een, is, het is, een dat is de crux en het volgens is, mij. Want dat is namelijk ook de politieke niet. discussie ja. namelijk van de afgelopen jaren. Als je hier wil vestigen, dan, uh, dan vestig je hier als Nederlander... en wil je volop meedoen aan de Nederlandse samenleving. Kijk, Nijlen, het is uh, niet alleen uh, voorop staat het belang van het kind... maar het is ook in het belang van Nederland... dat deze kinderen ook hun uh, moedertaal uh, bij machten zijn. Maar waarom? Dit is voor de toekomst noodzakelijk. Waarom? Omdat de, de, de contacten met deze landen ook steeds uh, verbreden. Veel groter worden, veel intensiever worden. Dus het is van belang... Dat als Nederland uh, hun eigen onderdanen... en dit is de toekomst natuurlijk waar we het over hebben... deze kinderen niet voldoende begeleiden in uh, hun bijzondere positie... als uh, kinderen met, uh, met een tweede of een derde of een andere moedertaal... Uh, dan heb je later problemen in de ontwikkeling. Want die kinderen die hebben zich niet geno goed, goed genoeg ontwikkeld... om deel te kunnen nemen aan de maatschappij... Maar, en bijvoorbeeld keuzes te dan... maken in een latere instantie. Zij willen communiceren met uh, bijvoorbeeld het land waar hun ouders vandaan komen. Ja, maar dat dat is kunnen dat ze toch niet... hun eigen verantwoordelijkheid? Ik, nou, ik denk als een kind... Die kan de, die kan die verantwoordelijkheid nog helemaal niet op zich nemen. Maar die kan de er later Nederlandse... voor kiezen. Op waarom een later leeftijd voor kiezen natuurlijk. Om uh, de taal bijvoorbeeld niet verder te ontwikkelen. Of niet verder te leren. Maar als kind. En het is volgens mij inmiddels ook al pedagogisch bewezen. Dat het een kind in ontwikkeling. In een heel vroeg stadium. Dat het juist heel goed is. Om die uh, meertaligheid mee te geven. Ja, maar dat of die kind dat later wel of niet mee wil nemen. Dat, dat, mag, dat, dat, keus, dat kan altijd later gemaakt worden. Maar dan, nog to maar, maar dan toch nog de wil... vraag. Waarom de Nederlandse belastingbetaler ervoor zou moeten zorgen dat Turkse kinderen die contact willen houden met het land van herkomst van hun ouders, waarom de Nederlandse belastingbetaler dat dan zou moeten betalen? Dat is, dat is kijk, nu heeft u het over een, nu uh, verplaatst u ook de discussie. Nee. Uh, het want gaat u wilt dat op iedere school dat moet kunnen. Kijk, de Nederlandse staat die heeft zijn handtekening gezet... onder allerlei internationale mensenrechtenverdragen. En één daarvan ja. is dat het belang van het kind altijd voorop wordt gesteld. In ja. allerlei besluiten die worden genomen door en overheid... En het belang van het kind, zeggen onderwijsinstellingen dan... is dat het wordt voorbereid op de Nederlandse samenleving... Kijk, door de Nederlandse taal niet te leren. Alleen, niet alleen. Ja, dat, dat is het u. voornaamste belang. Uiteraard is dat het voornaamste belang dat het onderwijs... zo goed mogelijk gegeven wordt aan deze kinderen. En ja. een onderdeel daarvan is dat deze kinderen ook het moedertje. Maar is het niet zo, want in Duitsland was er ook een discussie over dit onderwerp enige tijd geleden, uh, waar de Duitse regering hier ook van af wilde, geen Turkse lessen meer op school, mm -hmm. uh, en daar kwam aan het licht dat de Turkse regering ook nog uh, invloed wilde houden op Turkse onderdanen in het buitenland. Door ze stemadvies te geven. door contacten met het moederland te onderhouden. Is dat ook niet de achtergrond van uw pleidooi? Uh, nee, absoluut niet. Het, uh, en nogmaals, uh, um, dit advies. Uh, die wij vanuit. Uh, dus ons cliënt opgedragen gekregen hebben. Uh, is erop gericht. om uit te zoeken. of het recht op moedertaal. Uh, vanuit een juridisch perspectief draagbaar is. Dat is er. En uh, nogmaals, of het om een Spaanse kind gaat. Uh, met een Spaanse moedertaal. Uh, of om een, inderdaad een Arabische moedertaal. of een Franse moedertaal. Um, of een Turkse moedertaal. Ons cliënt is er toevallig, uh, die heeft een Turks achtergrond... en vandaar dat, uh, dat wij het nu vanuit dat perspectief uh, in kaart brengen... of onder ja. de aandacht brengen. Maar ja. het gaat hier om het belang van de moedertaal nogmaals. En de betrekkingen met Turkije of met een ander land... dat is uh, voor ons niet relevant. Het gaat ons om de juridische draagvlak um, van dit aspect. Goed. Uh, u zegt, als ik mijn zin niet krijg... dan stap ik naar de rechter van de minister, ja. toch? Ja. Uh, hoe moet het dan vervolgens praktisch uh, in, uh, in ja, het vat worden weer, als u uw zin krijgt? Nou ja, ook, ook dat is weer een verantwoordelijkheid van de overheid. In het verleden is gebleken dat de overheid dat wel uh, gefaciliteerd heeft gekregen. Dus daar ja. zou dan over nagedacht moeten worden. Ja. Um, maar ons gaat het er vooral om dat dat recht ja. uh, weer terugkomt. Dat, dat die kinderen hun recht weer terugkrijgen. Goed, uw punt is helder. Kijk hoe de minister reageert op uw brief die vandaag richting de minister gaat. Vadim Kilic, ik dank u zeer. Dank u wel. Kinderen komen nauwelijks meer buiten. Vroeger hadden ze alleen een computer en een televisie. En tegenwoordig is dat dus ook een smartphone en een tablet. Maar... Buiten spelen. Buiten spelen is de oplossing voor alles wat er mis is met het hedendaagse kind. ADHD, depressie en ook overgewicht. Dit is Caro. Goedemorgen in Nederland. Beter buiten. Ja, kinderen dames en heren brengen steeds meer tijd binnendoor en dus ook minder buiten. Deel 1 van Beter Buiten, gemaakt door Roy Hirkens. Wat wil je? TV kijken. Nou, zet hem maar aan. Ik zie het al bij mijn zoon Gijs van 3. Zeer behendig gaat hij met zijn kleine vingertjes over het scherm van de iPad. Oh, dikke grote ogen Meest gezochte doel? Een film van Shrek. Vind je het leuk om een filmpje te kijken? Ja. Zullen we lekker buiten gaan spelen? Nee. Wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn, is inmiddels hooguit een trend. Buitenspelen. Onderzoeksbureau Curious onderzoekt tijdsbesteding van kinderen en jongeren. Het bureau deed recentelijk nog onderzoek naar buitenspelen. Het is belangrijk dat we het bijhouden omdat uh, veel organisaties zich zorgen maken over het bewegen van kinderen in relatie tot obesitas. Dus het is een belangrijk onderwerp. Directeur Paul Sikkema. Na schooltijd zijn kinderen natuurlijk ook bezig met schermen. Hè? Je, je ziet natuurlijk dat kinderen televisie kijken. Dat doen ze vrij veel. Ze gamen veel. En we zien een enorme opmars van tablets in het afgelopen jaar. Dus er zijn steeds meer verleidingen zeg maar, om de tijd binnen door te brengen. Hoeveel tijd brengt een kind gemiddeld door achter een scherm? Nou, als je het hebt over kinderen van 10 en 11 jaar... dan is dat zo'n 2,5 tot 3 uur per dag. Dus dat is een behoorlijk groot deel van de tijd... die zij per dag überhaupt vrij en beschikbaar hebben. Op latere leeftijd neemt dat toe. Dat komt dan met name door de penetratie van smartphones bijvoorbeeld op dit moment. Hè. Dus uh, dat betekent dat je dus eigenlijk altijd je computer bij de hand hebt en je spelletjes, et cetera. Dus we zien daar een enorme explosie nog van die tijd. En dat wordt op zijn hoogst eigenlijk bij de groep van 15 tot 19 jaar. Die besteden per dag uh, meer dan vijf uur aan, aan schermen en aan media. Wat zeggen kinderen zelf over buitenspelen? Kinderen willen zelf heel graag buiten spelen en ze vinden dat ook leuker dan binnen spelen. Dat heeft ermee te maken dat je ja, buiten lekker fysiek bezig kunt zijn, rafot, et cetera. Dus dat vinden ze leuk. En ouders die willen ook heel graag dat hun kinderen buiten spelen, want die vinden inderdaad ook die motoriek belangrijk en het feit dat ze lekker actief bezig zijn. Maar in de praktijk zien we dus ook dat uh, bij ouders geldt dat die zorgen hebben over de omgeving. Hè. Ze vinden het vaak niet veilig. Uh, en kinderen ja, die worden dus heel erg verleid door het feit dat ze dus hun schermen thuis hebben en hun speelgoed en hun andere activiteiten. Dat uh, daardoor wordt dat uh, buitenspelen toch iets wat moeilijk ligt. Zo veel leuker? lekker buiten spelen. Nee. Het staat inderdaad onder druk en dat heeft dus heel erg te maken met het feit dat er heel veel andere activiteiten zijn aan de ene kant. En dat de openbare ruimte aan de andere kant ook als onveilig of onprettig wordt beschouwd. En het is natuurlijk ook zo dat um, als het ene kind niet buiten speelt, dan gaat het andere kind ook niet buiten spelen. Want het is vaak een groepsactiviteit, dus dat heeft eigenlijk een zichzelf versterkend effect. Papa, nee, nee. Maar kinderen moeten buiten spelen. Het liefst ergens met bomen, struiken, zand en water... en zonder al te veel regels en richting. Een aantal hedendaagse problemen van kinderen... zoals ADHD, depressie en ook overgewicht... die uh, lijken in direct verband uh, te staan met een tekort aan natuur. Een bekende Amerikaanse wetenschapsjournalist, Richard Louv, die spreekt uh, van het natuurtekortsyndroom. Buitenspelen is de oplossing voor alles wat er mis is met het hedendaagse kind. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het percentage kinderen met overgewicht in groene wijken circa 15% lager ligt dan in vergelijkbare wijken zonder groen. Fransje Langers. Werkt bij Alterra onderzoeksinstituut bij de Wageningen Universiteit. U kijkt naar de betekenis van groen voor de samenleving. ADHD, dat wordt in sterke mate bepaald door erfelijke aanleg. Maar uh, omgevingsfactoren hebben ook uh, invloed op de kans dat ADHD zich openbaart. We hebben een uh, experiment gedaan en daaruit blijkt dat kinderen met ADHD... die in een natuurlijke omgeving verblijven, daar goed functioneren... en eigenlijk uh, weinig uh, pro probleemgedrag vertonen. In die schermpjes zit een enorme zuigkracht. Sigrid Zuidhoff is arts bij verslavingscentrum Kick Your Habits. Het is een prikkeling. Je reageert snel op een prikkeling. Er komt een appje binnen, er komt een chat binnen. En als je aan het gamen bent, zit er weer iets, iets, Er gebeurt iets spannends op, dat, uh, op het scherm. Je krijgt dan, als je wat punten behaalt, snel altijd een soort beloningtje. En daarmee word je de hele tijd getriggerd. Dus je leert... Um, om, je leert om je heel snel beloond te voelen. Zo werkt het ook in het beloningscentrum van je hersenen. Dat is het probleem van kinderen van tegenwoordig. Die enorme prikkelgevoeligheid. En niet meer leren, hè, die, dat heet de zogeheten uitgestelde behoeftebevrediging... maar dat je niet meer leert van je ouders om, ook, hè, om, om, om te wachten... Om, uh, dat iets saai kan zijn, dat um, het leven niet vanzelf leuk is... maar dat je daar je best voor moet doen... Als je buiten bent, is het een ander soort prikkeling van al je zintuigen. En um, je moet buiten meer je best doen. Als je thuis achter je schermpje zit, komt alles naar binnen. En als je buiten bent, ja, um, dan moet je verzinnen wat je gaat doen. Je moet er vaak in de tijd je best voor doen. Hè. Een boomhut is niet 1, 2, 3 gebouwd. Dus je moet daar uh, je voor inspannen, je moet nadenken. Het kan mislukken, het kan in elkaar storten. En ik denk dat dat belangrijke ervaringen zijn voor uh, jonge mensen. Er zijn initiatieven om het kind weer naar buiten te krijgen. Ik zeg zelfs bij een educatieprogramma, ik wil eigenlijk niet minder dan een dag hebben, een hele dag. Want dan moeten de kinderen ook naar de wc in het bos. Dat hoort u morgen in bijten. Morgen dus verder en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Cairo via goedemorgennederland.keiro.nl Straks Tilburgse hulpverleners zitten met de handen in het haar omdat er zes hartmassageapparaten zijn gestolen. Eerst nu het Ochtend hier is Henk Westbroek. Opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij. Sinds het beroep postbode uitgestorven is en de post bezorgd wordt door mensen... die een miniem zakcentje bijverdienen door een paar middagen per week... in een razend tempo poststukken in brievenbussen te proppen... ontvang ik vrij veel post die niet voor mij bestemd is. Mijn hond geniet daarvan, want die mag altijd mee als ik als onbezoldigd postbeambte bezorgfouten corrigeer. Vorige week lette ik even niet goed op en las per ongeluk een brief die aan de buurman gericht was. Daar stond in dat een bedrijf waarvoor hij blijkbaar wel eens diensten verricht, besloten had om rekening in het vervolg niet naar 30 maar pas naar 60 dagen te betalen. Ik belde bij de buurman aan om uit te leggen dat ik uit onachtzaamheid, maar zonder kwade bedoelingen, het briefgeheim geschonden had en sprak terloops mijn verbazing uit over de betalingsmoraal van het bedrijf. Twee maanden op je geld wachten is tegenwoordig hier de regel dan uitzondering en ongeveer de helft van de bedrijven en instanties waar ik reclamefolders voor ontwerp betalen de laatste jaren zelfs pas na drie maanden, vertelde hij. En ook dat hij elke drie maanden BTW moet afdragen. Op basis van verzonden rekeningen die dus nog niet betaald zijn. Waardoor hij als gevolg van een belabberde betalingsmoraal en een belastingdienst die daar geen enkele boodschap aan heeft, de BTW aan het vooruitbetalen is. Daar moet je financiële armslag voor hebben, merkte ik op. Gelukkig had hij die, maar hij informeerde me dat menig kleine zelfstandige zonder personeel die armslag ontbreekt en als gevolg van deze gang van zaken bij een bank tegen de gebruikelijke woekerrente geld moet lenen om aan de belastingverplichting te kunnen voldoen. Ik belde iemand op die baas van een bankfiliaal is... en die me direct bevestigde dat steeds meer kleine zelfstandigen... door de late betalingen van hun klanten en de snelheid waarmee ze btw moeten afdragen... permanent in het kostbare rood staan. Vanzelfsprekend kan de overheid per eenvoudige wet voorschrijven... dat rekeningen binnen een fatsoenlijke termijn betaald worden. Maar daar wordt ook al geen haast mee gemaakt. Denk Westbroek morgen het ochtendhumeur van Mart Smeets. Plant St. Catharine. <coughs> Over een winkelcentrum. Keten Enna McCargle. Waren dat vier minuten voor half elf? U luistert naar Caro op Radio 1. Hulpverleners van Tilburg zitten met de handen in het haar. Want afgelopen weekend werden er zes hartmassageapparaten gestolen in Tilburg-Noord. De bewoners voelen zich onveilig. En geld voor nieuwe apparaten heeft de stichting AED Tilburg niet. Piet van Erp is manager van die stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie steelt er nou een defibrillator? Want daar gaat het om, hè? He, om dat ja, soort apparaten. Maar het is een defibrillator inderdaad. Ja, wie steelt het? Wij kunnen het eigenlijk niet zeggen. Dus in Nederland hangen we op dit moment ruim voldoende van deze apparaten. Kan men er niet meer werken? Dan heeft men er niks aan. De grote vrees is dat ze naar het buitenland verdwijnen. Ja. En waar naartoe dan? Ja, waar naartoe? Dat is natuurlijk... Uh, ik wil niemand gaan beschuldigen, dus ik wil daar toch geen antwoord op geven. Maar ik heb wel een bepaald idee. Oost-Europa? Denk het wel. Ja, Want uh, bedoel, thuis heb je er niks aan aan zo'n ding, toch? Nee, thuis heb, je de, ja, thuis heb je er niks aan. Het is, het is zelfs gevaarlijk. Nou, nou niet, niet, niet aan 6 in ieder geval. Ja. Zonder dat men het weet hoe het werkt, dan kan men zelfs ongelukken maken. Dus, uh... ja. Dat uh, geldt voor nieuwe apparaten. Hebt u niet, hè? Nee, wij zijn dus aangewezen op donaties en sponsoren. En ook deze apparaten zijn door de wijkraad en door de buurtbewoners en inwoners van Tilburg gesponsord. En ja, deze mensen zitten nu met de handen in het haar, want ze voelen zich bijzonder onveilig. Vooral, we hebben bijvoorbeeld gisteren bij een flatgebouw gestaan, waarbij de mensen zeiden van, nou, nou, nou, hoe kan dit nou? We zijn, nou, we zijn eerst aangewezen op uh, de ambulance, die dus eigenlijk altijd wat later komt. Dit hielp heel erg goed, en nou zijn de apparaten weg, en we hebben geen centjes, kan niet nee. gaan collecteren. Nee, en dus als iemand daar nu uh, last krijgt van hartvader, dan is er een probleem? Dan is er een probleem, in zoverre een probleem, dan vallen we terug op het normale systeem van de RAF, het regionale ambulancevervoer. En dat betekent dat via 112 een ambulance gebeld wordt. Die ambulance moet uitrukken en die moet naar de betreffende plek toe gaan. En dan komen we in de war met onze heilige of gouden zes minuten. Namelijk wanneer een hartpatiënt binnen zes minuten gereanimeerd en gedefibuleerd wordt. Dan is de overlevingskans 50 tot 60 procent hoger ja. dan dat het later wordt. En de ja. ambulance kan daar in de meeste gevallen binnen 6 minuten niet zijn. Juist. Is zo'n apparaat duur eigenlijk? Nou, zo'n apparaat op zich. Ja, wat, wat is duur? Zo'n apparaat kost rond de 2000 euro. Ja. En dan komt er dus nog de roestvrijstalen kast bij, die wij dachten dat dus proef was. Ja. Maar het blijkt nou dus dat het niet het geval is. Maar het lijkt, dan me dan de... een, het lijkt me nogal een, een ingewikkeld dilemma, want als je die dingen achter slot slotte gendel plaatst, dan kun je ze niet gebruiken als riem, als er het, als het de nood aan de man is. Nee, het systeem wat wij dus hanteren is dat een kast, een AED die ergens hangt, dat die dus 24 uur per dag, ja. 7 dagen in de week, voor onze hulpverleners via hun code bereikbaar moet zijn. Dus. Ja. Op het moment dat er ergens een hartstilstand is, krijgen onze hulpverleners een sms'je. Yeah. Op dat sms'je staat dus in het adres waar het slachtoffer is en staat dus de code van de kast in. Zij gaan dan die AED die halen yeah. en gaan van daaruit naar het slachtoffer toe. Terwijl het andere mensen een sms'je gekregen hebben om meteen te beginnen met reanimeren. Yeah. Dus het is eigenlijk een twee, twee wegen yeah. hulpverlening. Meneer Van Erp, ik wens u sterkte. Ik hoop dat er geld binnenkomt op die stichting om nieuwe uh, defibrillatoren te kopen. Piet van Erp. Ik hoop het, want wij zitten op dit moment inderdaad uh, op punt nul. En ja. dit is voor, uh, voor Tilburg een vreselijke ramp geweest. Ik dank u wel, meneer Van Erp. Veel dank. En veel sterkte. Einde, ja, dank je. einde van deze uitzending, dames en heren. Het is half elf. Snel nu naar Jeroen Wilaert, ergens in een bus in Nederland. Jeroen. Ja, op het Bentenplein in uh, Rotterdam, uh, waar we gaan praten over de scholen en het bestuurlijk falen, Sven. Waar moet het heen met het onderwijs? Steeds meer schoolgroepen staan aan de rand van de afgrond. Hier ook Zatkin in Rotterdam. En daar krijgen wij bijscholing van SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en Ben Hogeboom, bestuurder bij de AOB. Maar eerst het nieuws door Dorald Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Criminaliteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Volgens het CBS was het aantal geregistreerde minderjarige verdachten vorig jaar met 54.000, ruim een derde lager dan in 2008. Het aantal minderjarige jongeren dat verdacht wordt van vernieling of misdrijven is in die periode zelfs meer dan gehalveerd. De woningen waren in september gemiddeld 8% goedkoper dan een jaar eerder. Daarmee is de daling van de huizenprijzen nagenoeg even hoog als in juli en augustus, blijkt uit cijfers van CBS en Kadaster. Door de prijsdalingen van de afgelopen jaren zijn koopwoningen nu even duur als begin 2004. Zuid-Korea heeft activisten die bij de grens wilden demonstreren tegen Noord-Korea tegengehouden. Pyongyang had gedreigd met een aanval als de actie zou doorgaan. Activisten waren van plan om ballonnen op te laten met zo'n 200.000 pamfletten. En inwoners van Ridderkerk en het noorden van Hendrik Idoambacht... moeten de komende dagen het kraanwater eerst koken. Dat is het gevolg van een breuk in de leiding van het drinkwaterbedrijf. Die breuk werd rond 6 uur vanochtend ontdekt. Rond 8 uur was het lek gerepareerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie... Files op de A4, Den Haag-Amsterdam, bij knalpunt Burgerveen 2 kilometer. Er staat daar een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Op de A15, Gorkum-Rotterdam, staat 3 kilometer bij Sliedrecht west De rechte rijstrook is dicht na een met een vrachtauto. A27, Gorcum utrecht bij Hagenstein 2 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda, tussen knalpunt en Werkendam 3 kilometer. Op de A28, Utrecht richting Amersfoort, nog 3 kilometer bij Den Dolder. En op diezelfde A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Leusden-Zuid. 4 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Geschoold als ik ben, wist ik tot voor kort niet veel meer dan dat Zatkin de achternaam was van de Russische kunstenaar Ossip, de schepper van het iconische beeld Verwoeste Stad. Symbool van het bombardement op Rotterdam uit de Tweede Wereldoorlog, 1940. Tot in Groningen en Maastricht kennen de mensen het. Die figuur die zijn armen ten hemel heeft met een volledig weggeschoten buik. In 1990 was er een fusiegolf in het middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. En zo ontstond dat Zatkin College. En dat gat in die buik symboliseert nu de kaalslag in het bedrijf dat het onderwijs is geworden... en de honger naar waar het om gaat, het hart van de zaak, leren. In de bus in Rotterdam, SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en Ben Hogeboom... bestuurder bij het Algemeen Onderwijsbond, bij het Algemeen Onderwijsbond, AOB. En u kunt bellen op de vraag, wat is hier mis? Wat moeten we doen om ons te bevrijden van falende bestuurders naar 0800... 1121, 0800 1121. Mailen naar lijn 1, apenstaartntr.nl. En tweeten naar hashtag lijn 1. Het beeld hier van het Bentumplein voor uh, dat college. Er uh, staan hekken, de plavuizen zijn opgeruimd. Straks of binnenkort gaan ze werken... Aan een nieuw waterplein. De sfeer binnen in de school. Onzeker. Er lopen geen leerlingen rond, geen leraren. Want het is vakantie. Nou, die leraren moeten net als het andere personeel, toch enige zorgen hebben over hun baan. We hebben voren gebeld over uh, hoe, of er nog banen zullen verdwijnen. Of er zullen banen zullen verdwijnen bij de docenten. antwoord is dat er ook medewerkers zijn die zich niet direct met het onderwijs bezighouden. Die hun baan zullen verliezen, ook medewerkers. Dat betekent, Ben Hogeboom, interpreteren wij dat er gewoon ook leraren uitgaan hier met zatkin. Ja, dat denk ik ook. Je hebt gelijk in. Jasper van Dijk, wat vind jij daarvan? Ja, dat is de zot voor woorden. Bestuurders die kunnen niet met geld omgaan. Die hebben zich uh, schuldig gemaakt aan allerlei vastgoedprojecten. En uh, nu zitten ze in de financiële problemen en worden de docenten op straat gezet. Te gek voor woorden. Contracten met bestuurders zijn niet verlengd. Ans Wijdvliet is vervroegd vertrokken. En Henry van Vlodrop per 1 augustus. Wijdvliet zonder voorwaarden. En Van Vlodrop krijgt doorbetaling tot 1 februari. Tegen het afzien van de rechten. Ja. Dat klinkt nog enigszins netjes, Wen Hogeboom. Ja, maar we weten natuurlijk niet wat dat betekent. Nee. Uh, wat je ziet is uh, dat het vaak in onderwijsland mogelijk is... dat een bestuurder die niet goed zijn werk doet... met een nette manier kan vertrekken... en even later weer bij een andere uh, ROC of onderwijsinstelling terugkeert. Dat en... hebben we ook al gezien uh, bij bijvoorbeeld Amarantis. Ja. ja, dat klopt. En de uh, Bert Molenkamp. Die even later bij ROC Rivor weer een verantwoordelijke uh, positie kreeg. Uh, wij vinden dat dat niet mogelijk moet zijn en dat mensen die fout hebben gemaakt daarvoor ter verantwoording moeten worden geroepen. En dat ook duidelijk moet zijn van wat wel en wat niet uh, juist was aan hun beslissing. Ik zie hier een patroon dat we ook kennen uit woningbouwcorporaties, uit de zorg. Overal waar van die grote gebouwen staan met veel stenen, he, uh, schaalvergroting, gebeurt dit? Dit sluit daarin, Jasper van Dijk. Ja, je slaat spijt. Kijk dus nu ook in, in het onderwijs. Nu ook in onderwijs. Je ziet denk ik dat de overheid heeft sinds de jaren 90 van de vorige eeuw afstand genomen van al die publieke voorzieningen. Heeft gezegd, bestuurders regen jullie het maar. Ga maar flink aan schaalvergroting doen. Vervolgens zijn ze ook onschendbaar geworden, want niemand kan ze ter verantwoording roepen. De overheid staat op afstand. Ze en... zijn hun eigen overheid geworden, hun eigen macht. Ja, een soort zonnekoningen zijn het geworden die op een wolk leven. En dat noemen ze dan met mooie termen governance en autonomie en hè, het onderwijs moet zichzelf besturen, maar eh, eh, in feite wordt het een puinhoop. Ben Hogeboom, ze kunnen die macht niet aan? Dat lijkt er wel op, hè. en dat komt vooral omdat er te weinig tegenwicht kan worden geboden. Middenzeggenschapsschade, dus ondernemingsschade in het onderwijs... hebben te weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Het toezicht van de overheid werkt niet goed. Uh, wat ons altijd frappeert is dat de inspectie van het onderwijs... wel in een klas kan gaan zitten en tegen een docent kan zeggen... dat je niet in staat is om dertig verschillende leerstijlen... van leerlingen te, uh, te ontdekken en, en daarmee om te gaan. Maar om twee of drie bestuurders in de gaten te houden, dat lukt ze niet. Ja, maar wat mij frappeert, ik heb al dus verschillende patronen geschetst... is de ongelooflijke incompetentie. Waar ze dus ook nog mee weg kunnen komen, Jasper van Dijk. Ja, klopt. Je ziet maar al te vaak dat onder... Die lui hebben toch, uh, denk ik ook wel eens een keer een school van binnen gezien eerst... voordat ze bestuurder werden? Je mag het hopen, in ieder geval als kind, neem ik aan. Maar dat is helemaal waar. Eh, onderwijsbestuurders hebben vaak bar weinig met onderwijs. Komen uit het bedrijfsleven, worden neergezet om zo'n grote school... Echt als een multinational te gaan leiden. Dat willen ze ook. Bij Amaranters zag je dat ze een kantoor op de Zuidas voor zichzelf aanschaften. Hier eh, bij Zatkin werden er ook weer A-locaties aangeschaft. Op de duurste plekken in Rotterdam. Miljoenen werden daaraan besteed. En nu eh, zijn de schulden eh, enorm. En eh, moeten de leraren worden ontslagen. de hoge boomse hebben, als ik van Jasper van Dijk goed begrijp, heus wel een opleiding gehad. Maar ze hebben geen hart voor de zaak meegekregen. Dat... Nogmaals, Zatkin, Verwoeste Stad, die figuur waar een heel middenriff ontbreekt. Is dat het ook niet? Dat is schijnend dat de aandacht voor goed onderwijs... voor de huidige leerlingen die ze binnen hebben, dat die heel gering is. En dat er wel heel veel uh, aandacht gaat naar uh, nou ja, nieuwbouwprojecten en noem maar op. Uh, de grootste fout die bestuurders maken is de band doorsnijden... tussen het aantal leerlingen en de bekostiging die ze krijgen. En dan de middelenbesteding die ze intern doen. Dat snijden ze door, ze zetten geld vast voor lang, lange jaren in hypotheken en in, in geldleningen, noem maar op. En hebben totaal geen aandacht voor uh, de leerlingen in de klas. Dat ja, zien we maar, ook hier, dat ja. het aantal leraren uh, schrikbarend laag is. Minder dan 50% van het personeelsbestand is er hier leraar. Er hier veel personeel rond, dat hebben we kunnen zien. Het weinige personeel dat er is, uh, achter de balie. Maar minder dan 50% leraren. Dat, is, dat, dat bepaalt toch dan ook de sfeer in zo'n college? Dat voelt toch dan niet meer aan als school, Jasper van Dijk? Nee, en dat is inderdaad wat Ben Hogeboom zegt. Die bestuurders zijn vrij in de besteding van het budget. Dus zij kunnen bepalen van nou we gaan meer geld steken in stenen, in gebouwen en minder geld in docenten. En dan zitten ze bij de ABN AMRO, maar uh, ze hebben moeilijkheden met hun hypotheek, met derivaten zoals dat heet. En ze zitten momenteel bij het ministerie van Financiën om een potje te gaan schatten. Kistbankieren, zoals dat heet. In nood, Ben Hogeboom, ja, naar Den Haag. In nood naar Den Haag. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk het meest absurde van die hele situatie. Bestuurders kunnen er altijd van uitgaan in deze situatie. Omdat het om een publiek gefinancierde uh, dienst gaat onderwijs. Dat er een laatste redder is. Het is een beetje zoals dus de banken. De banken zijn zo groot geworden. dat ze weten dat ze omvallen. de overheid wel weer zal bijspringen. Annemie, dus de gemeente... Annemie is heel boos. Sorry hoor dat ik je even onderbreek. krijg Je net bericht binnen van Annemie. Die is heel boos. Een doren in het oog is het haar. dat de band tussen leerling en leraar weg is. U kunt daar ook over meepraten op 0800 1121. 0800 1121. En ik denk aan mijn eigen middelbare schoolperiode. en later die niet zo succesvolle universiteit. Universitaire periode. Ik had echt... Je werd met sommige gevallen... Uh, nou, gevallen. elk mensen hoor, mijn leraar. Je, werd, je kreeg een goede band mee. Je raakte er bevriend mee. Je ging ermee op, op kamp. Mm -hmm. Ja. Ik dat vind dat, moet, ik nou, vind, de, de schooluitjes zijn nu niet, niet mogelijk hier. Nee, die worden afgeschaft. En ik vind, ja. ik vind dat je daar echt een stap voor moet zetten. Dus je moet toe naar kleine scholen met een dienstbare schoolleiding die zelf ook voor de klas staat. De menselijke maat heet dat, hè? Annemie, jij bent die boze ja, meid, hè? Ja, ik ben er eigenlijk vooral heel verdrietig over omdat ik zelf eh, het genoegen heb gesmaakt dat ik op een meisjesschool zat waarbij de beta-klassen heel klein waren. En je dus heel intensief begeleid werd. Dat is een, een droom die niet meer te verwezenlijken valt. Maar wat ik zelf weet, omdat ik dus in mijn, in mijn tweede onderwijs ben ik gaan werken aan een middelbare school. En toen zag ik al wat er gebeurde als kinderen komende van de basisschool min of meer... Verloren, als ze guppies rondzwemden in dat grote systeem van die school en daar een weg moesten vinden. Maar toen zag ik al gebeuren dat allerlei locaties in het dorp Zeis, want het is een dorp, allemaal aan gesmeed werden tot één grote school. En toen zag je al uh, dat die afstand tussen leerlingen en leraren groter werd. Er werd ontzettend veel gedaan aan begeleiding, mentorsysteem en er dus was competitie tussen de scholen, hoe zij dat mentoraat zouden uitbreiden... en die kinderen zouden begeleiden in de eerste fase van het onderwijs. En ik zie dat helemaal verloren gaan. Ik hoor daar heel weinig over. En... Het is begrijpelijk dat uh, scholen in moeten spelen uh, om leerlingen te leren omgaan met moderne communicatiemiddelen. Maar ja, ik vergelijk het uh, de Nederlandse onderwijssysteem zo'n beetje met wat er bij Defensie gebeurt. Ook zo'n grote werkgever. Daar vindt men apparatuur en, uh, en uh, uh, uh, uh, uitbreiding van gebied waar je, waar je je leger moet inzetten. Vindt men belangrijker dan mensen. Het gaat om apparatuur, om systemen, om vergroting. Maar de mens. Het gaat over cijfertjes, Annemie. Dank je voor je reactie, Jasper van Dijk. Het zijn leerlingen... Ik zie er toevallig nog net drie, drie langslopen. Uh, allemaal kijkend op hun mobieltjes. Die leerlingen die daar lopen, dat zijn FTE's. Ja. Dat zijn geen leerlingen meer. Dat zijn geen mensen van vlees en bloed met een hart in hun donder. Maar uh, ja, rekenkundige getallen. Ja, dat zijn inderdaad nummers geworden. En de, de, de Zadkin heeft bijna 20.000 leerlingen. Amaranthus had er meer dan 30.000. Ah. Ik zou zeggen, een school mag echt niet meer dan een paar duizend leerlingen hebben. Dat lijkt me zo'n belangrijke stap die de nieuwe regering zou kunnen zetten. Dus daar ga ik ook druk op zetten. Ben Hogeboom, ben je daarmee eens? Daar zijn wij het mee eens. Klein, kleine eenheden or organiseren. Wat je ziet is trouwens... dat. De maar druk... na al die jaren van schaalvergroting, Ja, ja, ja maar de, de concentraties... De... En de druk van de schoolbestuur is juist om de, wat zij noemen... belemmerende factoren uit de fusietoets weg te laten nemen. En die minister is er ook nog gevoelig voor. Dus ik hoop snel dat er een nieuwe minister is... <laughs> die daar minder gevoelig voor zal zijn. <laughs> maar het uh, is nogal een omslag die hier verwacht wordt. Ja, ja. Nou ja, het maar, gaat, dus, het, het gaat dus, ook gelet op uh, de uh, reactie van Annemie, uh, en deze tweet van Ray die ik nu net binnenkrijg. Gooi die met belastinggeld zakkenvullende bestuurders eruit en geeft onderwijs terug aan de leraren. Nou ja, dat is dus onderdeel dus van die mentaliteitsverandering. Hè? Ja, ik denk dat de politiek moet erkennen dat het hele project van op afstand zetten van publieke voorzieningen... woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen. Dat dat is mislukt. Dat bestuurders die vrijheid niet aankunnen om het vriendelijk te zeggen. Dat ze er een potje van maken. En dat de overheid echt een aantal duidelijke regels moet stellen. En bijvoorbeeld ook de huisvesting van scholen zelf in handen moet nemen. Want dit, uh, dit soort projectontwikkelaarsgedrag van bestuurders... Dat, dat gaat helemaal nergens over. We hebben het de afgelopen weken wel vaker zo terloops over het onderzoek... ...onderwijs gehad in lijn 1. En er werd ook gezegd hoe belangrijk het is, ook voor de toekomst van, de ne van Nederland... Uh, ...hoe raar het toch is dat wij zo langzamerhand mensen uit Spanje moeten gaan inzetten... ...voor technische beroepen. Is dat dan ook niet doorgedrongen bij die bestuurders... Uh, ...terwijl ze met de stenen aan het bouwen waren... ...dat zij ook met onderwijs toch een bouwsteen voor de toekomst waren... Is dat beseffen dan helemaal niet? Ik kan me dat niet voorstellen. Nou, het, het, het grote probleem is dat zij in hun beleving... heel erg met die toekomst bezig zijn. Alleen, ze bouwen uh, bij wijze van spreken luchtkastenen van echte stenen... voor de toekomstige uh, onderwijsbehoeften... voor toekomstige uh, onderwijsconcepten... voor de toekomstige, uh, weet ik wat Gebaseerd allemaal. op ramingen. en, en, en Weer en, en, op getallen. Waarbij die leerlingen die we daarnet zagen lopen... opnieuw alleen maar rekenkundige ja. ja, en daarna voor de voor de leerlingen die ze nu hebben die ontbreekt... Zijn. Ja. En de problemen van nu worden niet opgelost. Marco de Visser, je bent oud-leerling en je zag dat het fout ging. Fout ging. Vertel. Marco? Ja, goeiedag, spreek ik Marco de Visser. Hallo. Uh, ja, ik, ik, heb in, uh, ik ben in 1991 afgestudeerd aan de Christian-Huygenschool. Uh, en dat is in de, in de voorstaat inderdaad. En dat was een van de vijf of zes scholen die, da die daar toen zaten. Waar is dat Ik heb inderdaad nog een les van de directeur, ja. Waar, waar is dat? In, hier in Rotterdam? Uh, ja, nou, jij staat toch op het Bentonplein? Ja, ja, ja. Nou, dat is, dat is, dat is waar ik op volgezeten gezeten heb. Nou ja, je bent, nog, je bent in ieder geval nog afgestudeerd. Ja, op mijn diploma stond nog net Christian Huygens. Het jaar daarna stond er uh, zat Kien op en daar was iedereen heel treurig over. Ja, want het want dan was dan hier de Christian Huygens. Ik, uh, solliciteren. Als ik toen de tijd ergens solliciteerde hoefde ik claimer te zeggen... ik kwam van de Christian Huygers af en dat was aangenomen. Dat, dat was dus... Dat gebeurde dat echt niet. Maar die naam, die naam, kortom, dat is een hele essentiële wat jij daar zegt... die naam ja. was een merk. Dat was, stond garant voor ja. kwaliteit. Als je daar vandaan ja. kwam, was je goed. Maar toen kwam die fusie, ja. is het Zatkin gaan heten... en daarna ging het dus fout. Nou, de hele opleiding is uh, opgedoekt... Het was de enige middelbare uh, beroepsopleiding op het uh, gebied van fijne in Nederland. En die hebben ze gewoon helemaal opgedoekt. Dus uh, dat is helemaal verdwenen. Maar je hebt, dus nog, je hebt het dus echt bovenop gestaan dat het fout ging? Ja. Nou, nou ja, mijn vader heeft het gebouw geopend. is een beetje geen fluiten, zullen we zeggen. <laughs> Jasper van Dijk, dit is een belangrijke wat Marco de Visser hier zegt. De reputatie van een school als een kwaliteitsinstituut die is hier te grabbel gegooid. Absoluut, en dat is ook weer voortgekomen uit het proces van schaalvergroting. Hè? Dus bestuurders zijn bewust aangemoedigd, ga fuseren... want dat zou zogenaamd geld besparen. Uh, toen zijn er kolossen ontstaan met tienduizenden leerlingen. Niemand herkent dat ook meer. Uh, ja, nee, herkenning, is het, gaat, het, gaat, het gaat echt over de identiteit. Het gaat over, de, nogmaals, de reputatie van zo'n school... Ja. waar je trots bent, waar ja. je die trots meeneemt je rest van je leven... omdat je daar een uitstekende opleiding hebt gehad. Ja, en en, en, moet, moet en niet die trots de, de, die wordt hier ondergeschoffeld met dat Bentenplein hier. Ja, dat is zo. Tegelijkertijd moet je heel erg oppassen dat je niet alles over één kamp scheert. Hier zullen gegarandeerd hele goede opleidingen zijn. Maar ja, die hebben, maar, af en toe zit maar, ik hier niet vreselijk te generaliseren nee, nee, dat, met jullie. Maar <laughs> die zullen allemaal last hebben van deze affaire... Want al die mensen van buiten zullen zich afvragen... wat is dat voor een school waar dit plaatsvindt? Ja, dat is wel pijnlijk inderdaad, dat zag je ook bij In Holland. Daar zitten natuurlijk honderden, zo niet duizenden docenten... dag in dag uit keihard te werken. Leerlingen en studenten die daar zijn ingeschreven. En ze zien nu elke dag in de krant dat hun school uh, heel negatief in het nieuws komt. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk wel onze woede kunnen richten op die bestuurders... Die er een puinhoop van hebben en gemaakt. Ja. Wat kunnen jullie doen ter ondersteuning van die, die docenten die ook in dit soort stress terechtkomen? Die dus ook nog merken dat, dat aan, niet aan hun uh, competentie wordt gemorreld, maar aan hun ook aan weer aan hun reputatie. Die moeten behalve lesgeven ook nog voortdurend zich zorgen maken over ja, het gehalte van hun school, van hun onderwijs dus. Ja, dat is zo. En uh, Het blijkt dus ook in de dagelijkse praktijk heel moeilijk voor docenten te zijn om zich te kunnen blijven concentreren op hun werk. Juist gezien al die affaires die zich rondom hen uh, afspelen. Het gebeurt niet alleen hier, want de docenten hier worden ook getroffen... door affaires zoals bij Amarantes, of zoals bij het Scholen Boulevard Enschede, of zoals de puinhoop bij O2G2 in Groningen of Prologen in Leeuwarden. Het straalt af op de Mooi hele Mooi dat sector. u dit zegt, want anders zeggen ze weer dat we alleen maar in de Randstad zitten te praten. Het is een nationaal nou, verschijnsel. Het komt overal voor en, en het heeft overal te maken met uh, um, bestuurders... die het publiek belang uit het oog verliezen en vergeten dat ze... Uh, besturen moeten voor de leerlingen die ze nu in huis hebben... en daar goed onderwijs voor moeten bieden. En dat dus de relatie tussen docent en leerling van cruciaal belang is. En dan moeten ze dus ook niet doorsnijden. Uh, terugtredende overheid of overheid die weer moet optreden... We hebben natuurlijk uh, al een, uh, een eeuw achter de rug... van voortdurende nieuwe ontwikkelingen en, en directieven uit Den Haag. De middenschool. Uh, mm -hmm. Mijn dochter zat ook ineens weer in een totaal andere school. Leraren werden ook wel eens krankjoren van de andere systemen... waar ze in moesten gaan werken. En hebben ja. ze dat achter de rug... Krijgen ze dit? Jasper ja, van Dijk. maar dat is, dat is helemaal waar. Dan heb je het inderdaad over die zogenaamde onderwijsvernieuwingen. Die vaak als onderwijsvernielingen uitpakten. Maar hier gaat het over de schaalvergroting wat mij betreft. En het is niks mis mee als de politiek zegt... scholen moeten klein zijn. Uh, want die schaalvergroting is doorgeschoten. En die bestuurders die kunnen niet zomaar vrij uitgaan. Want dat maakt hen ook zo onverantwoordelijk in hun gedrag. Het is bizar dat ze dus weer, nadat ze een school in, in, in het faillissement hebben gestort... weer ergens anders aan het werk kunnen en niet aansprakelijk worden gesteld. Ze moeten gewoon heel langdurig op de gang. Ja, ze moeten heel langdurig op de gang. En uh, ze kunnen niet zomaar wegkomen... Ook vaak met riante ontslagvergoedingen... of ze worden doorbetaald als adviseur. Dat is echt te zot voor woorden. Ben Hogeboom, wat kunnen we doen uh, in de sfeer van sancties... om ze inderdaad zo lang op de gang te krijgen? Nou, de sancties zijn nu bijna niet mogelijk. Hè. Nee, de sancties, ze krijgen er dan nog beloond bij wijze van spreken? Ja, dat gesprekken. komt omdat ze allemaal een eigen rechtspositie-regeling hebben... die zich onttrekt aan het CAO-bereik. Met andere woorden, ze hebben een eigen regeling afgesproken... met uh, de, de toezichthouders... Uh, in, in, in dit geval. En wat je dus ziet, is de enige sanctiemogelijkheid die er is... is dat het ministerie een boete oplegt aan de school... en dus het budget voor de school, voor de leerlingen... dus nog eens een keer verkleind als gevolg van het gedrag van die bestuurders. Meneer van der Heuvel, u bent leraar. Ja. U ziet het allemaal aan te horen. Ja, dat klopt. Reputatieschade, ja. gek worden van de vernieuwingen en nu zit u hierin. Of leidt u, ja, leidt ik, u er niet uh, onder? Ja, ik, ik ben nu uh, inmiddels al een, een jaar of zes uh, gepensioneerd... Maar ik heb 23 jaar in het uh, hoogberoepsonderwijs uh, gewerkt. En uh, ik kan alleen maar bevestigen wat er vanmorgen gezegd wordt. Uh, ik heb, toen ik daar begon, was het inderdaad kleinschalig, een in, in school van een, een 1600 uh, studenten. En als ik in het vierde jaar de studenten afstudeerde, dan, uh, ja, dan komt ze zo mijn ingenieursbureau terecht en dan konden ze werk doen. Ik heb zelf het vak ook uitgeoefend de jaren 15. Dus ik ken het niveau in het bedrijfsleven en wat verwacht wordt. Toen ik wegging, toen ja dan in het vierde jaar, als ik dan de werkstukken bekeek, dan dacht ik van nou het is goed dat het niet gemaakt wordt. Want dat leidt tot grote problemen. En uh, dat komt door het uitkleden van het onderwijs. Wat bedoelt, u? Waar, waar, wat bedoelt u? Waren die, ja. werk, waren die werkstukken uh, uh, uh, uh, niet goed genoeg, onvoldoende onder de maat? Nee, als het gewoon, dan, was het, dan zou het of niet werken of het zou stuk gaan. Of, er, er zaten veel problemen in. En uh, ik, uh, ik kom nu nog wel eens bij bedrijven en ik zie gewoon de kwaliteit, hoe slecht dat het is. En als we daarmee moeten gaan concurreren, dan hou ik mijn hart vast. Uh, en dat is gewoon het gevolg, doordat, uh, we hebben, ik heb ook een schaalvergroting meegemaakt. De programma's zijn uitgekleed. Uh, uh, de, ja, dus gewoon, er ging gewoon veel minder uren onderwijs, veel minder begeleiding. U zegt, eigenlijk, ik ik, u zegt eigenlijk, ik had ook al te weinig tijd voor mijn leerlingen. Dat klopt. Dat is ongeveer gehalveerd in die tijd. En dan, dus dan moet je een onderwijsprogramma aanbieden. Uh, uh, waarbij je ze niet meer het vak kunt leren. En uh, dat werd dan gezegd, ja, maar dat is niet zo belangrijk. Het bedrijfsleven klaagt nog niet, of die klagen niet. Nee, dat duurt dan wel een aantal jaren voordat het gebeurt. En dat zie je op het ogenblik gebeuren. Dit het is, is alleen, nu aan ja, de hand. Een belangrijke bouwsteen, dank u wel voor uw reactie, een belangrijke bouwsteen voor de toekomst. Gewoon die geestelijke ontwikkeling stagneert. Kort, en is in een glijdende schaal naar beneden aan het rollen. Het uh, probleem doet zich uh, op grote schaal voor. Te weinig aandacht voor, vooral het beroepsonderwijs en vooral het middelbaar beroepsonderwijs. En wel pure, vijf... witte, pure witte boordencriminaliteit in zaken zatkin, disaster, tweet Renate. Ja, en uh, nou, die meneer die net belde heeft helemaal gelijk. Hè? Het vakonderwijs met een docent die een leerling uitlegt wat een vak Inhoud, zeker belangrijk in het beroepsonderwijs. Dat werd allemaal ouderwets gevonden in die onderwijsvernieuwingen. Leerlingen konden wel zelf leren, met mooie termen weer. Competentiegericht onderwijs. En intussen gingen de leraren die verdwenen. En leerlingen werden aan hun lot overgelaten op die enorme scholen. Eh, onder het mond van het nieuwe leren. Eh, alsof dat allemaal zoveel beter zou zijn. Ben? Uh, ja, dat klopt. Daar kan, kan ik niks aan toevoegen verder. Ga daar nou eens even in de Haagse sfeer naar kijken. Jasper van Dijk van de SP. Um, kamervragen? Ja, mijn collega Manja Smits die gaat dit morgen uh, in de Tweede Kamer aan de orde stellen. Tegenover minister van Bijsterveld. Die nog steeds verantwoordelijk is voor het beroepsonderwijs. Nou, zo te horen niet lang meer. Nee, er en... schijnt een kabinet <kijnt> aan te komen. Ja, en dat is misschien ook niet zo erg. Want minister Van Bijsterveld van het CDA was nou juist iemand die altijd zei... scholen zijn zelfverantwoordelijk. En dan, eh, daaruit bleek dus dat die bestuurders er zelf een potje van konden gaan maken. En wij zeggen dus bij de SP... de overheid moet echt een aantal regels gaan opstellen... zelf de huisvesting in handen gaan nemen... regels maken over de besteding van het geld en schaalverkleining. Ik eh, zie hier een anonieme reactie. Uh, dacht, wat dacht je van Boor? Boor is het bestuur van de openbare scholen in Rotterdam. Vijf middelbare scholen met tachtig basisscholen. En daar is de voorzitter Wim Blok zojuist vertrokken met een passende regeling. Ik denk dat het niet bij deze ene Kamervraag gaat blijven, Jasper van Dijk. Nee. Het nieuw kabinet moet dit doen. Die moet meewerken aan de omschakeling van die mentaliteit. Zag... Kijk ook nog even naar jou, Ben, want we zijn bijna door de tijd. Waar nou ja, het hier om gaat is dus die financiële uh, problematiek. Dat betekent dus dat de overheid ook voor Vooraf met die scholen moet bekijken van hoe ze hun zaakjes runnen. En niet alleen maar achteraf moet kijken wat er mis is gegaan. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier op Lijn 1. Morgen zijn we er in Amsterdam. En dan gaan we praten over Amerika. Met een hele bekende tramreiziger. Lijn 1 werd mogelijk gemaakt door Barbara van de Klisterien, Arts, Mario Zuilen, Fatima Baja, Bas Ginghuis, Hans Twint, Momo Zarou... En de techniek was van Pat Daatsema. We hebben toch veel geleerd dit half uur, hé jongens? Zo is het. En zet ze op de gang. Van de Partij van de Arbeid. Alle Nederlanders gaan hier mee betalen. Dit is geen begroting van de VVD. De vergroening die overboord is gegooid. Dit is een begroting van ons beiden. Ik vind het een knappe prestatie. Het terugdraaien van de lang studeerde Terugdraaien. Ik neem aan ook met terugwerkende kracht. Al met al is dit een rekening van de crisis. Zoals die assurantiebelasting. Die gaat fors omhoog. Dat betekent 100 euro per gezin per jaar. Ze stoppen minder in je vest terug. dan dat ze je broek hebben gehaald. Dat is het plunderen van paasplutten. En Samsom zijn niet onder de indruk. Ja, dat is natuurlijk altijd zoals je plannen hebt in Nederland. En dat gaat dus altijd met het nodige geven. En nemen gepaard. Waar gaat u gaten in schieten? <laughs> Een gaten inschieten wordt denk ik heel erg ingewikkeld. Radio 1. Dit kabinet gaat er komen. Het nieuws van alle kanten.